5 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie heeft een foto gepubliceerd van een minderjarige Chinese jongen... om erachter te komen wie hij is. De jongen spreekt geen Nederlands... en hij werd begin deze week op Utrecht Centraal aangetroffen. Via een Chinese tolk werd duidelijk dat de jongen op zoek is naar zijn vader... en al lang rondzwerft. De politie gaf in eerste instantie alleen een foto van zijn rugzak vrij. Maar dat leverde geen bruikbare tips op. In het Duitse roergebied zijn bij een gezamenlijke actie... van de Nederlandse en Duitse politie... vier leden van de Nederlandse bende plofkrakers opgepakt. Twee mannen van 19 en 22 werden vannacht op heterdaad betrapt... toen ze in Heiligenhaus in de buurt van Düsseldorf... met een hamer de deur van een bankfiliaal insloegen... en de geldautomaat binnen wilden opblazen. Even later werden in een dorp verderop... nog twee mannen van 19 en 20 aangehouden. De Duitse politie denkt dat de Nederlandse mannen... verantwoordelijk zijn voor zeker acht plofkraken. De nieuwe machthebbers in Soedan willen de afgezette president Bashir... niet overdragen aan het internationaal strafhof in Den Haag. Maar ze willen hem in eigen land voor een rechtbank brengen. De militairen zeggen dat ze daarmee gehoor willen geven aan de wil van het volk. Oud-dictator Bashir wordt op een onbekende plaats vastgehouden. Het internationaal strafhof wil de oud-dictator onder meer berechten... voor oorlogsmisdaden in Darfur. De militairen maakten gisteren een einde aan Bashirs 30 jaar durende heerschappij... En dat gebeurde nadat burgers maandenlang de straat waren opgegaan om zijn vertrek te eisen. Twee Amsterdammers zijn tot celstraffen van 25 en 20 jaar veroordeeld voor de moord op een Iraanse elektricien in Almere. Ze schoten Ali Mohammed in 2015 voor zijn huis dood. Later bleek dat Mohammed onder een schuilnaam in Nederland woonde... en dat hij in Iran bij versterkte dood was veroordeeld... voor een dodelijke bomaanslag in 1981. Volgens het OM werkten de twee mannen in opdracht. De AIVD zei eerder dat de Iraanse geheime dienst er vermoedelijk achter zit. Maar daarvoor heeft het OM geen bewijs gevonden. Het weer. Het is een afwisseling van zon- en wolkenvelden bij 9 graden. Morgen begint koud. Het wordt dan in het noordoosten een graad of 8... net als in de rest van het land. En daar valt dan nog een bui. In de rest van het land zijn er opnieuw zon en wolkenvelden. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat bij elkaar nu 70 kilometer file. De meeste files leven rond de 5 minuten vertraging op. Uh, meer dan vijf minuten ben je nu kwijt op de A6 van Muiden naar Lelystad... tussen knooppunt Almere en Lelystad. Twintig minuten voor de A9 Amstelveen richting Alkmaar... tussen Bad Hoefdorp en knooppunt Velzen. En verder richting Den Helder tussen Akersloot en Heilo... nog eens een kwartier extra. Op de A10 de ring Amsterdam tussen Amsterdam over Amstel... en Afrit Vonen een kwartier vertraging. Daar is één rijstrook dicht... En de andere kant op tussen af, Amst, afrit Amsterdam Centrum en Osdorp, 10 minuten vertraging. Op de N201 Hilversum richting Uithoorn... tussen de aansluiting met de A2 en Wilnis een kwartier. En bijna een 20 minuten vertraging op de N208 Sassenheim richting Haarlem... tussen Lisse en Hillegom, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Doe eens lief, dankjewel. Namens het internet en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. ZFM. ZFM. ZFM. Wat zijn de beste hits van dit moment? Dit is de Top 20 met Jesse Sprikkelman. Yes, een hele goede dag. Welkom bij een nieuwe editie van De Top 20. De komende uur mag ik weer de 20 beste hits van dit moment voor je op een rij zetten. En geloof me, dat zijn een heleboel goede platen zeg. De lijst wordt er samengesteld door middel van alles wat op streamingsdiensten gedraaid wordt. iTunes, uh, nee dat is niet waar, download <laughs> iTunes bijvoorbeeld. De streamingsdiensten bedoel ik dan weer Spotify mee en andere plekken waar je muziek kan streamen. En ook is dus jouw mening welkom, dat kan heel simpel via de top20.nl. Laat dan even jouw favoriete plaat weten en waarom je deze plaat zo goed vindt. En dan hoor je het binnenkort in de top20 voorbij komen. Maar eerst even kijken naar de platen die het vorige week heel erg goed deden. Even kijken naar de top De top 3. 3. Als daddy yankee op 3 met Conclama. 2. I'm nieuw binnenkomen. Don't call me up. I'm going out Hij is voor mij op nummer 1 vorige week. We beginnen met nummer 20, Lady Gaga. This is always remember us this time. 20. Ze heeft grote wereldhits op haar naam staan. En is terug in de hitlijsten. Hey, it's Lady Gaga. I away, I've lost, I've lost, I've lost. Lady Gaga dubbel 20.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 Week nieuw in de lijst. Always remember us this way van Lady Gaga. En dus niet this time, zoals ik dat net zei. Kleine rectificatie, maar dat het moet kunnen. Op nummer 20 deze week, vorige week nieuw binnengekomen. 20. aardig stabiel. Dus even kijken wat op nummer 19 staat. Dat is Semmel 1 van David Geta. Stond vorige week op nummer 14. Gaat het dus niet zo goed mee. En het gaat ook niet goed met de nummer 18. 18. James Arthur en Rewriter Stars vorige week op 10. Deze week op nummer 18. Dat is geen goed nieuws. En praten we het wel goed mee. Of gaat het? Oh ja, goed. Adolf is Sam Smith in Normani. Dit is Dancing with a Stranger op 17. 17. I'm not over you.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 Als de lijst volledig bepaald zou worden door de luisteraars van dit programma... ...had deze nog steeds op nummer 1 gestaan. Maar hij doet het goed, hij is erg stabiel. Uit de streamingsdiensten niet meer zo heel veel gedraaid. Maar ja, jullie vinden het nog wel heel erg goed. Via duttop 20nl kun je reageren op de muziek die in de lijst staat... ...en de muziek die er niet in staat, maar volgens jou er wel in moet. Amber die zegt, Vinnie Michel, duurt te lang mijn beste eh, favoriete plaats ooit. 15... Deze op je radio op nummer 15, Martin Garrix en Bon en High Life 14. Mind, world, my mind, my mind, my mind. Anouk en Million Dollar staat op 14. Vorige week op 19. Daar gaat het dus goed mee. Deze week op nummer 13, ongeluksgestal staan Miley Cyrus en Mark Ronson en Nothing Breaks Like a Heart. 13.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 of bullets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 You will Hey, what's up? This is Justin Timberlake. Hi, this is Rita Ora I'm Pink. That was fantastic. 12. <laughs> yeah. yeah. There's something in the way you roll your eyes. Takes me back to a better time. When I saw everything.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 Pinken Walk Like Home. Deze week op nummer 12 in de top 20. Daarvoor op nummer 13. Miley Cyrus, Mark Ronson en Nothing Breaks Like Hearts. Na 12 komt natuurlijk 11. Elf. Ben ik in disco High Hopes op nummer 11? 10. Vorige week nieuw binnengekomen op nummer 18. Deze week op 10. Nou, ik verwacht dat hij nog wel eens in de top 5 kan gaan komen. Onze Songfestival-inzending Duncan Lawrence en Arcade. En er is wat bijzonders deze week in de top 20. Jazeker. Misschien is hij al wel opgevallen, maar er zijn geen nieuwe platen in de lijst. Misschien jammer, want ik draai precies dezelfde platen als vorige week, alleen in een andere volgorde. Maar misschien ook wel goed. Betekent namelijk ook dat... Er geen platen verdwijnen uit de lijst. Nee, ik hoef je dus niet te gaan vertellen wat er deze week verdwenen is uit de lijst. Want er is niks verdwenen. Er is wel een hoop veranderd. Ook straks, maar dat is nog een kleine verrassing. Misschien wel iets met uh, de nummer 1. Even snel naar nummer 9 eerst. Juice 9. En dan mocht je de hele lijst willen checken. En al toch wel vast willen weten wat er veranderd is. Kan hoor. Detop20.nl. Daar is de hele lijst te vinden. En je kan ze ook volgen via Instagram. Um, top 20 uh, Of gewoon Yes is dit. Zo heet ik dan weer op Instagram. Zou ik leuk vinden. Um, nummer 9 dus op de radio. Wat een geniale plaat. Dat er Thomas via Duttop20.nl. hij ja, is ook niet uit de hitlijst te slaan. Vorige week op nummer 5 ietsje gezakt naar nummer af, uh, 8. Eva Max en Sweet But Psycho. Zometeen komt het nummer 6 eraan. Die is voor Alan Walker. Sia Diamond Heart is onderweg naar Calvin Harris' Reggae Moment. Dit is Giant 7. I table.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 Dance op de radio. Ellen Walker. En Sia. En Diamond Heart. Nummer 6 in de top 20. De top 20 met Jesse Sprikkelman. 5. ...plekje verschoven. Vorige week op 6. Deze week op vijf. Ja, positieve weg dus verschoven. Robin Kultz en Spiezlers. En wat een mooie plaat is dit zeg. Ik zal er eventjes wat reacties bij pakken die binnenkomen. Je kan namelijk reageren op dit radioprogramma. Dat kan heel simpel via de top 20nl Dus detop20.nl en dan kun je reageren op de platen die je heel graag wil horen. Ja... Zullen we even wat de reacties erbij pakken? Ja, we hebben nog wat tijd over, dus ik pak even wat reacties erbij. Thomas zegt, uh, Robin School Speechless, wat een goede plaat. Ja, het is niet echt zomers, maar ik vind het wel weer een zomerhit. Daarom heb ik een zomers muziekje erbij gepakt. Even kijken wat er nog meer binnenkomt. Anne zegt, Robin Schools is echt een held. Hij maakt alleen maar goede platen. En Speechless is ook zo fantastisch. Dille die zegt, Speakers is op dit moment mijn favoriete plaat. Ik heb hem zo hard aan staan. Dus ja, als ik voor mij komt in de top 20 heb ik hem ook zeker weer aan staan. Kun je hem niet twee keer draaien? Nou, dat kan niet. Nee, een plaat kan onmogelijk twee keer in een hitlijst staan. Toch? Ja. Misschien in een andere versie, maar nee, niet uh, precies dezelfde. Maar ja, dan moet hij maar even remixen. Dan kan het natuurlijk wel weer. Um, ik eventjes door de box aan het scrollen hoor. Dan kun je precies zo zien bij welk plaatje wat binnenkomt. Uh, Sjoerd zegt al oh we're skull speech. Dus ik vind het zo'n fantastische plaats. En dan krijg ik nog een bericht van Rutger. Rutger die zegt, dit is de beste plaats ooit gemaakt. Wat ook goed is, is Krasip 4. hand squeeze softly, cause I realize. I love you more now than I ever did before. For the bitter and sweet, and through these weary times. And I never thought of letting you go.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 Субтитры сделал Is dit echt? Is dit een geintje? Huh? Hoe kan dat? Heb je de verkeerde platen ingestart, Jesse? Nee. Chris Cross Amsterdam en Maan, hij is van mij inderdaad deze week op drie. En waarom is dat gek? Nou, vorige week was het de nummer één van dit moment. Het is gewoon gezakt naar nummer drie, met twee plekken gezakt. Ja, wat is dan de nummer één?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 My friend said you were a bad man I should've listened to them back then And now you're tryna hit me up again Nah, nah, na na. Call me. Ik vind het een hele goede plaat. Mabel, don't call me up op nummer 2 in de top 20. En daarvoor op nummer 3. Chris Kos Amsterdam en Maan en Hij is van mij. Want dat is uh, de nieuwe nummer 3. Vorige week nummer 1. Nu dus niet meer. Maar dat is een dingetje hoor. En daarom is het ook extra spannend dat ik nu de nummer 1 mag uh, gaan bekendmaken. Want het is een nieuwe nummer 1. Maar wat is hem dan? Je bent waarschijnlijk al goed aan het nadenken Welke plaat stond vorige week heel hoog. En heb ik deze week nog niet voorbij horen komen. Welke is dat ook alweer? Welke? Weet het niet? het Welke? Nou... Ja, ik heb het al een paar keer binnengekregen via dit 20nl Mensen zijn druk aan het, ga, uh, aan het raden, aan het gissen. Ja, Je kan het ook gewoon checken via dit 20nl maar ik vind het heel sportief dat je dat niet doet. Wat is die nieuwe nummer 1? Het is Daddy Yankee en Snow Conclama. Hey. Seguimos en el after party Hebben samen, uh, zijn samen verantwoordelijk voor de nieuwe nummer 1. Kan ik Ja, nieuwe nummer 1. Een bijzonder moment. Chris Kors Amsterdam. Hij is van mij. Is van de stroom verstoten. En staat op nummer 3. We hebben dus een nieuwe nummer 1. Applausje daarvoor. Dankjewel voor het luisteren. Een tip voor de top 20. Wat moet volgens jou in de lijst komen? Mail het naar tip. De top 20.nl Voordat ik doe zeg pak ik nog even de glazen bol erbij. Een tip voor de top 20. Danny Vera. Een rollercoaster. Een hele mooie plaat. Ik hoop dat die in de lijst komt. Zou ik leuk vinden. Tot volgende week. Dan is het op Twintigde weer. Here we go home, on this rollercoaster life we know With those crazy eyes and real.